Het ministerie heeft speciale crisisteams samengesteld... na de luchtaanvallen van Israël op Iran. Voor beide landen is het reisadvies momenteel rood. Voor Israël sinds gisteren. En voor Iran geldt al enkele jaren een negatief reisadvies. In Purmerend is een jongen op gewelddadige wijze... beroofd van zijn schoenen en sokken. Vier minderjarige jongens bedreigden het slachtoffer gistermiddag met een vuurwapen. En ook hebben ze hem ernstig mishandeld. De politie trof de vier jongens even later aan in een speeltuin. Een van de verdachten bleek het vuurwapen bij zich te hebben. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook de vijfde pro-league wedstrijd van deze maand gewonnen. De ploeg van bondscoach Raoul Ehren versloeg China in Amstelveen. Het werd 3-1. Door die overwinning blijft Nederland aan kop in de pro-league. Morgen spelen de Nederlandse hockeysters opnieuw tegen China in Amstelveen. Die wedstrijd begint om half twee.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 Weest. Toen zag de boeren trekt er op de Champs-Élysées. Ik moet er weer aan denken, dat zei hij. Onze boerderij. Na zo'n dag of twee, valt dat reuze mee. Niet dat wij ons huis vergeten zijn. Alles gaat wel goed, de knecht weet hoe het moet. Zo met z'n tweeën liefst I'm um, Het moet, zo met z'n tweeën is toch reuze This time, little darling, I'm coming home to stay oh, stuck on you. I got this feeling now deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm all. Dove sei adesso, dove sei, amore mio? Dove l'amore, dove l'amore? How can I tell you of my love? Story. I'll sing a love song, sing it for you alone, though you're a thousand miles away, the feeling's so strong, come to me. Of your face I'll keep on singing till the day I carry you away With my love song With my love song Dove l'amore Dove l'amore Where are you now my love I need you here to hold me Whisper so sweetly You're my heart beating I need to hold you in my arms I want you near me Come to me baby Don't keep me waiting Another night without you here And I'll go crazy There is no other Have Ja, we zijn er, ja, we gaan nog één plaatje draaien en daarna uh, gaan we naar de Robin. Uh, ja, die zit in uh, volle verwachting hier uh, in de studio. Uh, ja, een beetje warm hier. <laughs> Dat wel, uh, Robin, of niet? Ja, het is, het is lekker warm, <laughs> ja. Hey, de, ja, we komen zo bij jou terug natuurlijk. En dan uh, gaan we het eventjes over jouw nieuwe single hebben. Uh, ja, uh, daten, hè? daten gaat het over. Ja, wil je met me daten. Wat wil je met me daten. <laughs> we gaan nog eerst even een plaatje draaien van uh,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 ben los van de teugel Wat je van mij wil. Dit is mijn leven. Ik leer nu op eigen benen te staan. Dus laten we maar gaan. Dit is mijn leven. De wijze woorden van Marlane. En uh, dit is uh, mijn leven. Hier bij ZFM Entertainment voor you Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Eijster. Zeg een goedemiddag. De Entertainment for you. Zaterdag gast. Ja, en dat is niemand minder als uh, Robin Kroek. Ja, goedemiddag. Ja, want uh, ja, je, je hoort het ook een klein beetje, de, de Hazes van jou. Ja, dat, ja. Uh, dat heb ik ja, inderdaad dat, ooit opgenomen. Dat heb je ooit opgenomen. Ja, ja eigenlijk al een beetje als promotiemateriaal. Ja. ja. Dat klopt. Hé hey, uh, Robin, uh, vertel eventjes uh, ja, voor de mensen thuis uh, ja, uh, wie je bent, uh, wat je doet en waar je vandaan komt. En, uh... Ja, nou, Robin Kroek, ik kom uit Breukelen. Mooi plaatje tussen Utrecht en Amsterdam. Ja, zeker. Je zei het net al ja, bekend ja. van de grote ja. Chinese ja, die gro mooie, grote schip <laughs> inderdaad. Ja, van de valken. Ja, ja, ja, ja. nou goed, uh, ik ben uh, 38 jaar. Um, en ik, uh, ik woon uh, ja, met mijn gezinnetje uh, in Breukelen. Um, ja, een zoontje van uh, net vier maanden oud. Ah, leuk. Ja, ja. ontzettend leuk. Ja, ja. Um, en uh, ja, ik treed al denk ik zo'n 15-16 jaar op. En uh, ja, sinds twee jaar uh, met eigen muziek bezig om dat uit te brengen. En uh, ja, eigenlijk uh, wat meer van mijn carrière te maken, om zo, ja, zo ja, maar ja. te zeggen. Uh, een beetje manifesteren om eigenlijk meer naamsbekendheid te krijgen. Dat is ja. uh, het doel voor nu uh, ja, ja. eigenlijk. Ja. Dat hopen we dat het uh, gaat lukken zo. Ja, nou ja goed, ik, ik wil gewoon meer optredens. En dat, ja. dat is eigenlijk ja, nee. Ja, nee, willen we. Ik bedoel, dat wil ieder artiest in principe. Absoluut, dus, uh, daar ben ik niet de enige. In. Ja, nee, daarom, uh, <laughs> ik bedoel, er moeten niet over te liegen. Nee, <laughs> nee, nee. Hé, hey, maar uh, ja, hoe is het ooit, uh, ooit begonnen? Want je zing al een poosje dus. Uh, vanwaar die, die, die ommekeer eigenlijk uh, toch om uh, cd's uit te gaan brengen. En uh, ja, optredens, uh, uh, ja, eigenlijk je... je Passie. Veld te verbreden, zeg maar. <laughs> ja. Nou goed, ik, ik ben uh, nou, zo'n 15, 16 jaar geleden, uh, ik was student, en uh, woonachtig in Breukelen. Daar ben ik eigenlijk altijd uh, blijven wonen. Ik vond het niet zo leuk om op kamers te gaan in Amsterdam of uh, naar waar ik dan studeerde. Uh, dus ik, uh, maar ja. Ik, ik, ja, ik had ook een bijbaantje nodig. En zodoende kwam ik eigenlijk in de plaatselijke kroeg terecht, het rechthuis in Breukelen, uh, als barman. Okay. En daar werd gezongen. Door uh, gasten aan de bar. Ja. En eh, we hadden een biertje op en kregen ze de microfoon. Ja. Want, zing maar even gezellig ja, zo, mee. Een soort van kader uh, avond. Zeg maar. Zoiets. Ja, ja. zoiets. Uh, maar er kwamen ook gewoon echte artiesten uh, kwamen over de vloer. En um, ja, ik kreeg eigenlijk zo van de bazin kreeg ik de microfoon gewoon in mijn handen geduwd. Zo, Joh Robin, ga jij eens even zingen. Ja. En um, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Zo is het eigenlijk. Om, echt een beetje ontstaan. Ja. ja, ja. Want hoe ben je zelf ooit begonnen als kind zijn al? Uh, zat het er al een beetje in eigenlijk? Ja, na ja, nou de familie die, die gooit het erop dat ik het in de genen heb gekregen van uh, mijn opa, zeg maar, die was uh, dirigent. Uh, uh, en uh, ja, die heeft echt dat muzikale. Uh, uh, ja, het muzikale DNA. DNA, zeg maar. Uh, om uh, het zo, daar is de uh, familie uh, uh, van overtuigd. Uh, uh, zeg maar. Nee, ik vond het als kind al ontzettend leuk om op het uh, podium te staan en uh, met musicals bezig te zijn. Ik het totaal niet erg om uh, um, ja, op het podium uh, mijn ding te doen, zeg ja, maar. Ja, ja. Um, het het ja. was niet zo dat je podiumvrees uh, had of kreeg? Nee, of, uh, nee ik vond Achselijk het juist niet. wel heel erg leuk, die spanning. Okay. Ja. ja, Want dat was je studententijd ook al, dat je ergens uh, op de voorgrond stond altijd? Of, uh, <laughs> ja, nou, ik ben eigenlijk gewoon van nature een heel bescheiden uh, jongen, zeg maar. Dus ja. er waren ook in die tijd... Uh, maar ja, is het misgegaan, wij zeggen. <laughs> Ja, ik nou ja, nou, denk dat dat gewoon stiekem is wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Mensen vermaken en uh, uh, met muziek bezig zijn. En in die tijd wisten heel weinig mensen om me heen dat, dat, ik, dat, dat ik dat leuk vind ja. en, uh, en doe. En, uh, ja, maar dat is uitgegroeid tot, tot, tot ja, dat mensen tot ook gingen vragen van joh, treed je ook buiten de kroeg op? Ja, ja. En zodoende ga je van feestje naar feestje. En, ja. Ja, ja, we hebben al uh, inderdaad wat uh, corporaties mogen zien op, uh, op YouTube. Volgens uh, mijn middelsite denk ik Ja, social media inderdaad ben ik actief ja. uh, Ik denk Instagram is, is het meest uh, Up to date um, Wat betreft uh, uh, inderdaad Filmpjes van opt ja. optredens en, en dergelijke um, uh, Maar ja, ik ben ook overal wel te vinden Inderdaad ja. nou. hey, um, ja, Ik ben natuurlijk ook een spitter geweest En uh, ja, dan uh, kwam ik bij een nummer Als jij uh, bij me bent <laughs> ja. Ja. ja, dat is leuk dat je daarover <laughs> begint Um, uh, ja, een nummer die, die inderdaad in 2010 is uitgebracht. Um, vanuit die kroeg waar het allemaal ja, begonnen uh, ja. is. Eigenlijk een soort van gesponsord in die tijd. Um, hartstikke leuk. Um, maar, ja, dus ik, ik zat eigenlijk zo te denken. Van, ja, waarom hebben we die niet op Spotify staan? Ja. Dus daar zijn we eigenlijk... Uh, Bram Koning was destijds ook al betrokken. Hè? Bram Koning is ook de tekst, uh, tekstschrijver van wil je met me daten? Ja. En, en van uh, het kan er niet schelen die vorig jaar augustus uitkwam. Um, en ik vroeg aan hem. Ik zei: Joh, we hebben altijd als je naar Spotify iets wil releasen, dan heb je een WAF of een WAF-bestand ja, ja. nodig. Dus niet een MP3, maar een WAF-bestand. En die is uh, lost. Die kunnen we niet meer vinden. Okay. En dat is wel een probleempje. Um, maar ik zag wel de kans om uh, ja, het eventjes in een nieuw jasje te gaan steken. Dus daar zijn we SB Speak eigenlijk mee bezig. Uh, dus dan even een tussenprojectje om eigenlijk in de studio maar opnieuw op te bouwen, opnieuw in zingen. En uh, ja, medio augustus verwachten we dat, uh, dat we dat die klaar is en dat we die dan uh, gaan uitbrengen. Maar wil je wel dat we hem nu draaien? Of? <laughs> ja, dat mag zeker weten, maar wel de, met de wetenschap dat er dus een nieuwe versie uitkomt. Okay. Uh, dus het is wel een stem van 15 jaar geleden. Ja, toen uh, ja, zat je nog in de wilde aarde, zeg maar. Inderdaad. <laughs> okay. Robin Kroeken, als jij bij me bent. Zet je zorgen toch aan de kant. En voel je niet alleen. Geef mij je liefde, geef mij je hand. Zoals jij is er geen één. Elke keer als ik je zie, gaat mijn bloed steeds sneller stromen en leeft mijn fantasie. Hoe zal het zijn? Hoe zal het gaan? Kijk me toch een keertje aan Als jij bij me bent Dan hoef ik niets te zeggen Maar even verwend, Geen tijd meer te leggen Ben stapel op jou Gewoon spoor verliefd Probeer op me nou Als jij bij me bent Want ik ben stapel op jou Ik hoef niets te eten Ik hoef niet naar bed ik heb geen zin om iets te doen Alles vergeten, alles verzet Wanneer valt de eerste zoen? Elke keer, als ik je zie Gaat mijn bloed steeds sneller stromen En leef mijn fantasie, hoe zal het zijn? me toch een keertje aan Als jij bij me bent Dan hoef ik niets te zeggen Maar even verwend Geen tijd om uit te leggen Ben stapelgek op jou Gewoon spoorverliefd Doe grif voor me nou Als jij bij me bent Want ik ben stapel Ja, en als jij bij me bent, Robin Kroek hier in de studio aanwezig aan de Tolweg Tina. En uh, ja, jongen, ja eigenlijk 15 jaar zei je? Ja, 15 jaar geleden. Ja, dat, uh, dat is wel een aardig verschil. Dus uh, <laughs> nou ja, we gaan het eventjes afwachten, 2.0. Ja. Want uh, ja, ik, ik ken in gedachten al weer voor me halen hoe die klinkt, maar... <laughs> Ja, een hoop, hoop mensen thuis niet, denk ik. Nee, ontzettend veel zin in. Tenminste, het is nu al bezig natuurlijk. Maar het is ontzettend leuk om daar mee bezig te zijn in het algemeen met muziek. En, en dit is dan iets, uh, ja, eventjes een tussenproject zoals ik het noem. Want het ja. is natuurlijk niet nieuw, nieuw. En dat is wel uh, wat ik natuurlijk wel uh, streef om daar uh, weer mee door te gaan. Om, uh, net zoals met Wil je met me daten, ja. ook weer een nieuwe platen uit te brengen. Hey, um, ik heb er natuurlijk nog eentje uh, uit, uh, uit uh, de oude doos, denk ik, uh, heb ik ooit uh, gezegd. Ja, dat is, weer, dat is inderdaad, dat staat... Uh, dat is natuurlijk een, een, uh, ja, een koffer van uh, Have I Told You Late that I Love You ja. en natuurlijk uh, later nog Clouseau. Clouseau, Yves Beardens heeft ja, hem ook uh, gedaan. Uh, uh, ja, dat is weer een hele andere kant van mij. Uh, en ja, ik, heb, ik heb een ontzettend breed repertoire opgebouwd de afgelopen jaren. En ja, het is leuk dat je deze naar voren tovert. Want het is heel wat anders, inderdaad. Ja, het is een ja, rustige ballad. Uh, ja, inderdaad. Have I told you lately? Dat is inderdaad uh, in het Engels. Ja, dit ja. is in het Nederlands. Ja, ja, voor de, voor de mensen die, uh, ja, ik denk dat ze, als ze het nummer horen, dat ze de melodie zeker wel kennen. Ja, en, uh, maar. maar hoe is dit ontstaan eigenlijk, die cover? Want, uh... Ja, um, eigenlijk was dit uh, in, de, in de beginfase van dat ik eigenlijk zei... van joh, um, ik moet meer gaan manifesteren in die muziekcarrière... Uh, um, uh, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, dat is wat ik wou. Dus ik ben eigenlijk meer um, bezig geweest met fotoshoots... Uh, nou ja, uh, dat zorgen voor uh, professionele content. Um, en dit was een onderdeel daarvan. Dus ook... Uh, muzikale content verzamelen. Ja. Uh, nou, met de intro liet je al horen, zeg maar, de Hazes uh, medley ja. die ik had ingezongen. Uh, en dit was er ook weer eentje waarvan ik dacht: van 'ja, een uh, heel mooi nummer um, past bij mij ook, zeg maar, heel andere kant. Uh, mensen zullen mij misschien snel in een hokje plaatsen, een Nederlandse feestzanger.' En uh, dit is, uh, dit is uh, even een ander kaliber, uh, maar uh, het is nog niet iets wat ik ontzettend leuk vind om, uh, om ook te brengen. Ja. Ja. Ja, want, uh, uh, nou ja, als mensen dus, uh, je filmpjes gaan bekijken... heb je een, best wel een breed repertoire, zeg maar. Ja. Uh, waar hou je zelf het meeste van? Uh, Bellets of, uh, of, of ben je toch wel een, uh, een uh, feestnummer, zeg maar? Ja, ik, ik ben eigenlijk wel echt een feestnummer... maar wel met een lach en een traan, zeg ik altijd. Dus oh, okay. ik, ik vind het wel mooi om ook op een uh, feest... Uh, uh, nou ja, mensen aan het dansen en aan het meezingen te krijgen... Maar ja, er zijn ook specifieke wensen die je dan krijgt van, uh, van een klant. En die zegt van, joh, zou je dit nummer willen instuderen? Want dit is, heeft echt een speciaal gevoel bij ons. Ja, en dan zijn dit van die nummers die dan, dan bijhoren. Ja. En dat vind ik ontzettend leuk. Ja, want als ik dan, uh, je hebt een filmpje er bij wijze van spreken staan, Jonker Wagner, Kali. Dat is totaal weer wat anders. Bedoel, dat is totaal weer wat anders met, uh, ja, eigenlijk dit nummer. Ja. Heb ik jou al ooit gezegd. Dus ja, dat twee werelden van verschil. Absoluut, ja. ja. We gaan hem eventjes beluisteren. Heb ik jou al ooit gezegd, Robin Kroek... Ik je lief heb je liefheb. Heb ik ooit gezegd: Jij bent de vrouw? Je laat de zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen, maakt me beter. Ik hou van jou. Ja, het mooiste is mij overkomen het mooiste in, in al mijn dromen. Want jij hebt mij betoverd, en mijn ziel veroverd. Maakt me beter, ik hou van jou. Het is een wonder hoe jij, zo'n effect hebt op mij en je strand, als de zon.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 Doet de pijn verdwijnen, maakt me beter, ik hou van jou. op mij en je straalt als de zon. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan je lach op je mond Heb ik ooit gezegd dat ik je lief Heb, heb ik ooit gezegd Jij bent de vrouw. Je laat de zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen, maakt me beter, ik haal van jou. Je laat de zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen, maakt me beter, ik haal van jou. De zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen. Maakt me beter, ik hou van jou. De Entertainment for You, zaterdag, gast. Robin Kroek hier in de studio aanwezig in de, aan de tolweg in Zandvoort. Ja. Ja, heerlijk nummer. Ja, is even een tijd geleden. Ja, en dan hoor je dat weer terug en dan denk je: ja, ja. Dit is ook wel stiekem een kant waarvan ik denk, ja, dat, uh, dat zou ik prachtig vinden als, ik, als ik dat ja. zou kunnen uitbreiden. Ja, ja. ja. ja. De, de, de, de, de, eigenlijk euh, heel veel artiesten zingen ook zeg maar, dat soort nummers, maar dan euh, uh, van de artiesten zoals euh, Engelbert Humpening, Tom Jones, Elvis Presley. Euh. Ja. Is dat ook een beetje wat bij jou euh, zo nu en dan terugkomt? of? Ja, ja, kijk, als je, tenminste, ik ben daar heel erg mee bezig. Uh, uh, Engelstalig, de, de, daar probeer ik me inderdaad ook in te verbreden. En ja. dat heb ik ook echt wel de afgelopen jaren gedaan. Um, en Tom Jones is zo'n voorbeeld uh, inderdaad. Uh, en dan, dan vind ik het altijd wel een, een sport om een goede... Uh, live band, hè? Dan je, een ja, zanger ja, ja. zingt op een orkestband, ja. Uh, karaoke, ja, uh, wij noemen het orkestbanden. Ja. Dat is het net. Uh, <laughs> tis, tis het net niet. <laughs> wat professioneler is maar. ja, ik heb in mijn repertoire heb ik nu uh, it's not unusual van Tom Jones. Ja. Echt een hele mooie live wel, ingespeelde ja. band. Ja, ja. ja dat, uh, daar kan ik wel van genieten dan, ja. Ja, ja. ja, want inderdaad, net wat je zegt, een goede muziekband, uh, ja, die heb je gewoon nodig. Ja. Zeker bij optredens. En ja. soms laat je die ook maken. Hè? Ik bedoel, als iedereen een slokje op heeft, ja dan horen ze het niet meer. Nee. Maar goed. Dat, <laughs> dat daar heb je gelijk in, inderdaad. Ja. Ja. Maar uh, ja, mensen zoals ik, die er naar nou wel. Dus ja dat, dat, dat, ja. Uh, ja, dat valt meteen op. Hey, um, nou ja, dan komen we eigenlijk bij de, bij de andere single, je vorige single. Het kan er niet schelen. Het kan er niet schelen, ja. ja. En ook weer zo'n tekst, of tenminste zo'n titel, een lange titel. Hè? Ja. Ja. En, ja, geschreven door Bram Koning en uh, uh, in de studio met Life Legends uh, door Joost van Leeuwen zeg maar, uh, uh, geproduceerd. Uh, ja, uh, lekkere popplaat. Uh, ja, het is echt een, inderdaad ook weer een andere genre. Ja. Ja. Met veel uh, live instrumenten en dat komt bij elkaar. En dat is een, uh, ja, is, ja, ik zou het een beetje vergelijken met Jeroen van de Boom. Um, uh, energie, zeg ja, maar. Ja, ja. Um, en de, ja, leuk, uh, leuke tekst. Uh, wat gaat over een, een jonge dame die, uh, ja, die alles mee heeft, maar het eigenlijk niet ziet. En, ja, een je Prada verslaafd is en uh, dat soort, uh. Nee, nee dat, dat is eigenlijk de eerste zin. Ze houdt niet ja. van Prada. Ze houdt niet van Prada. En ook niet ja, van. Een ja, dat tattoo. zegt ze ja, maar. <laughs> ja, nou nee, ja, goed. Ik, ik ja, die energie, dat, dat, dat, dat is echt Robin Krook, zeg maar. Ja. Dus bij een optreden krijg je deze energie. Gewoon uh, nou, drie keer kwartier lang. Um, afgewisseld natuurlijk met de mooie plaat waar we het net over hadden, ja, maar ja. dit is wel uh, ja, dit is, geeft wel uh, de energie van Robin Kroek. Ja, want daarom zeg ik uh, toch wel een gevarie, uh, gevarieerd uh, aanbod. Uh, ja, wat ja. je eigenlijk zingt. Ja. Uh, van Kali tot uh, uh, ja, Tom Jones, wat we zo zeggen. <laughs> ja, ja, het is, ja alles wat ertussen zit, het is een heleboel. Dat is zeker waar. Ja. En uh, ja, Waar kunnen mensen jou volgen eigenlijk, want uh, jouw agenda en dergelijke? Uh... Ja, nou goed, uh, uh, dus, dus social media kanalen, Instagram, TikTok, Facebook, uh, en ik, ja, dat is natuurlijk mooi. Robin Kroek, dat is een ja. naam die je niet veel, uh, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> dus nou goed, daar kunnen mensen uh, redelijk snel mij uh, te pakken krijgen en een website www.robinkroek.nl. Die is up to date of? Die is up to date, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, dus uh, TikTok doe je heel veel mee? Of, uh? Ja, vind ik nog een lastig platform om, om daar echt heel veel mee te doen. Dus ik, ik denk dat ik... Tenminste, ik weet wel zeker dat Instagram is voor mij uh, uh, eigenlijk wat, waar ik het meeste mee doe. Maar ik probeer TikTok wel inderdaad wat, uh, wat meer mee te pakken. Uh, uh, dus ja, ja, dat is wel onder de jongeren. Ja, nou ja, ik bedoel. We hebben Yves gehad en die scoorde daar toch een hit mee. Ja. Ondanks dat de nummer al uh, ja, toch wel wat uh, een tijdje oud was. Ja, ja zeker weten. En, en eigenlijk niet opge, opgepakt werd. Ja. door TikTok ook juist weer wel. Sascha Brouwen. Ja, je ja, Brouwen inderdaad. Ja. Ja. ja, en die ken ik ook al. Nou, dus, uh, zij heeft uh, vroeger heel veel talentenjachten in de kroegen zeg ja. maar, georganiseerd. Ja. Nou, daar liep ik ook uh, rond in die tijd. Ja, ja En ja. zij heeft zei voor uh, ZFM dus ook uh, wat, wat uh, dingen ingesproken destijds. Dus uh, ja. Ja. Ook wij kennen Sasha. dus. Ja, en zij is heel actief op TikTok. Hè? Ja, ja. Ja, ja. Eh, eh, ja, we gaan hem uh, lekker draaien. Ze houdt niet van uh, praten en ze houdt niet van uh, tatoeages. Dus, uh. Ja, wil niet in de spotlight. <laughs> Helemaal niet. Nee, maar <laughs> achteraf. <hè? laughs> Ze houdt niet van Prada of een tattoo. wil niet in de spotlights te veel gedoe, ze willen haar voor tv, veel reclame Danst En haar lach maakt dat de wereld glanst. Ze staan voor haar in de rij Op slappe lief, ze maakt je blij En dat gaat dus never, nooit meer voorbij oh, oh, oh, oh. Het kan er niet schelen de wat de boom momente van haar vindt, ze gaat hier verspelen. Spelen met haar, haar. Verspelen. spelen, met haar haren in de wind, het kan er niet schelen, al loopt ze miljoen miljoenen in, maar zal ze wel weten, wat een ster ze nu al is. Met onze his. Met onze his dag niet meer stuk. Ja, jouw dag niet meer stuk. entertainment for you. Zo, dat was hij dan. Het kan er niet schelen. Robin Kroek, hier uh, in de studio aanwezig. Ja, een lekker nummer. Een popnummer. Een nederpop, zoals we dat uh, vroeger altijd zeiden. Ja. ja. Volgens mij wordt het nog steeds zo genoemd. Ja, ik denk het ook wel, ja. Ja, ja. Hey, um, ja wat, wat uh, we kunnen uh, dus uh, verwachten... Uh, medeel uh, uh, augustus, zeg maar een beetje uh, de 2.0. Ja, ja. Van het ene nummer wat we straks gehoord hebben. Als jij bij me bent, ja. ja. En uh, um, ja, wat kunnen we nog meer verwachten van de Robin Kroeken uh, dit, uh, dit jaar? Um, ja, dat, dat is uh, een goede vraag. Maar we, we zijn eigenlijk nu aan het ook kijken van um, um, eigenlijk een kerstplaat. Okay. Uh, ik heb ooit een uh, Engelstalige uh, ja, tekst geschreven. En daar zijn we nu de muziek bij aan het... Uh, ja, dit is gewoon iets wat op mijn bucketlist staat, om het zo te zeggen. Ja. Een, een kerstplaat. En ik hou niet zo van Nederlandstalige kerstnummers, uh, moet ik heel eerlijk bekennen. Uh, maar een beetje in die, in die stijl van Michael Bublé. Uh, dat, ja, dat vind ik uh, hartstikke uh, leuk. Dat stond ja. echt op mijn lijstje. Nee, maar goed, ik, ik, ik ken weinig artiesten die, die eigenlijk, wat ze zeggen, allemaal van... Weet je, ja, kerstplaat is leuk ik word één keer per jaar gedraaid. Ja. Ja, maar een, één keer... een goede kerstplaat, ja, nee, ja, nee, maar ja, snap ja. je, ik bedoel, ja. hè, dan, uh, dan heb ik het eigenlijk over uh, Mariah uh, Carey, Joyce Michael, uh, ja. weet je, ja. Nee, uh, kijk, dromen, dromen mag je altijd, ja, uh, maar hè, en en ik, ik heb ik heb in het, zeker ambitie in de muziek en uh, waar we mee begonnen. Ik wil heel graag heel veel optreden door het hele land. Uh, en uh, maar ja, goed, dat, dat heb je niet voor te zeggen. Uh, en een hit ook niet. Hè. Een hit ontstaat. Uh, ja. Maar ik, ik, ik heb me voorgenomen om gewoon te doen wat ik heel graag wil, wil doen. Wil ja. doen. En ja, ja. En, ja nou, ik heb nu twee uh, commerciëlere uh, nummers uitgebracht. En, en nu heb ik zoiets van, nou, uh, uh, ja, leuk. Maar uh, ik wil ook gewoon iets doen wat ik uh, ja. heel graag uh, zeg. Nou, ja. Ja, wat op mijn lijstje staat, om het zo maar te zeggen. Uiteindelijk ben jij dus uh, ja, iemand die zich uh, niet uh, in het uh, rijtje plaatst van uh, de artiesten die geen kerstplaten meer willen maken. Want er zijn ja. er nogal wat. Ja, <laughs> ja ik ben een beetje een vreemde, uh, vreemde eend in de bijt, om het zo maar te zeggen. Ja, uh. maar uh, waarschijnlijk uh, zie je dat je. Ja, ja dus laten, we dat, laten we dat hopen. En, uh, en, en dat mensen dat ook leuk vinden. Hè? De luisteraars ook. Die denken van, joh, uh, uh, sympathieke jongen. Uh, ik wil hem wel volgen op, uh, op de social media. Ja. En op Spotify niet te vergeten. Dat is ook heel belangrijk. Maar uh, ja, maar goed. Uh, ik kan alleen maar blij zijn ook, hè, met dit soort uh, interviews. Ja. En ja, zo probeer ik een beetje door het land uh, mezelf te laten horen. Ja. Ja, nou, zo, zoals ik uh, het, het allemaal zeg maar, heb gevolgd uh, vanuit uh, de social media's, de YouTube en uh, ja, hier met en de nieuwe nummers natuurlijk. Uh, ja, moet het goed gekomen. Ja, maar, ja, we gaan er keihard mee aan de slag en uh, Ja, maar goed, blijven doorgaan. Weet je, ja nee, maar goed, je hebt zo'n uh, breed scala zeg maar, in, in de muziek. En uh, ja, dat, uh, dat zou toch moeten gaan lukken. Ja, nou goed, ik, ik ben gewoon van nature een heel bescheiden uh, jongen. En, en, en ik heb een paar jaar terug echt het moeten omdraaien. Want ik dacht eerst van, joh, uh, ik, ik zou op een gegeven moment wel opvallen. En dan komen de mensen die in de muziekwereld zitten wel naar mij toe. Maar zo werkt het dus, dus Zo wil niet. ik het niet, nee. nee. nee, nee, nee. En uh, nou ja, die bescheidenheid is mooi. Dat is een mooie eigenschap, denk ik. Alleen in die muziekwereld, ja, die, die, die is Overvol, hè? die is verzadigd met heel veel Ja, nou, Dat bedoel artiesten. ik, dat, dat, dat wil ik zeggen. Kijk, ja. dat, dat bescheidenheid had destijds misschien wel geholpen als we het 40 jaar eerder hadden gedaan. Ja, Weet je? ja. nu moet je er wel voor staan, om het zo maar te <laughs> en, zeggen. En nu moet je eigenlijk je hoofd boven water zien te houden en, ja. en proberen op te vallen tussen ja, de menigte, zeg maar... Ja, en, en, en je moet, ik moet niet vergeten dat het draait om uh, uh, mijn passie en mijn hobby. Hè? En, uh, uh, ik vind het leuk om een feestje ja. te maken en dat is het allerbelangrijkste. Ja, ja, je moet er plezier in hebben. Dat is echt je, het belangrijkste. En, uh, ja. voor, uh, voor jezelf, en Kijk, als je daar een ander mee kan plezieren, uh, is dat uh, mooi meegenomen, zeg ik altijd. Ja, maar ja. Daar, daar doe ik het ja. voor. En ja. dat, daar krijg ik energie van. Ja. En tuurlijk ja, uh, hoop je dat iets aanslaat wat je doet. En dat, dat uh, nou ja goed uh, een hit uh, wordt of iets dergelijks. Maar dat, dat is niet de hoofdreden dat ik uh, muziek uitbreng. Of, uh, nee. nee, nee. Ik zeg altijd, weet je, een hitje is altijd welkom, dat wil ik. Ja, nee, nee zeker. Uh, het, is, het is ontzettend heel En ja. daar, daar komt die bescheidenheid weer van je. Ja. Nee, <laughs> je dat, absoluut. En de mensen hebben echt om me heen ook gezegd... van joh, uh, leuk die bescheidenheid... maar zet dat nou van je af. Ja. Ga er gewoon voor staan. En nou goed... Uh, ja, en wordt het hit, wordt het hit. Ja, ja. maar dit is, dit is de muziek die ik leuk vind om uit te brengen. Ja. En ja, uh, ik hoop van harte dat mensen dat, uh, dat uh, ook beamen... En, uh, het gaan we luisteren thuis ja, in de auto. Nou, nou ja, in ieder geval de twee singles die je uh, hebt uitgebracht. Daar ligt het sowieso niet aan. Dus, Ik denk en, het ook uh, niet. <laughs> ja, en uh, nou ja. We hebben in ieder geval gehoord uh, dat je toch wel een breed, uh, breed schaal hebt in de muziek. En uh, ja, dat het je allemaal lukt. Ja. Dus ja. Ja, eerst, eerst moest ik zeggen met het haar zo en destijds en, dat, dat ik je zag, en dacht, moest ik gelijk aan Wesley Broncos denken. Dus, <laughs> <heb ik> <laughs> maar, maar dat heb ja. Dat heb je graag vaker gehoord, denk ik. Ja, ja dat klopt. Ja, ja, nee, dat, van vroeger de, dat kapsel, dat was net Wesley Broncos. Ja, dat ja. ja. ja. klopt, ja. <laughs> <laughs> niet dat dat mijn voorbeeld was, dat moet ik ook wel eerlijk zeggen. Nou, ja. Maar ik kom hem wel eens tegen, dus hij kan het hebben als hij ja. dat zeg. <laughs> hey, we gaan hem, ja, Jouw laatste nieuwe single gaan we draaien. En uh, ja, wil je met bededen hoe, uh, hoe is deze tekst ontstaan? Uh, kwam je zomaar iemand tegen? Uh, of, of is het het, het <laughs> levensverhaal? Uh, wat zo op je pad komt? Nee, uh, nee, helemaal niet. Het is niet autobiografisch. Okay. Maar we hadden een schrijfsessie, uh, dus met Bram Koning uh, weer. Um, en um, nou, eigenlijk om het onderwerp te bepalen. En um, zodoende kwamen we eigenlijk uit. Hij zegt van ja, uh, weet je wat hot is deze, deze, in deze periode, in deze tijd? Dat is dat daten. Want elke TV zender, zet je ja, op en er is wel een datingprogramma ja. en dat is gewoon hot. Ik zeg nou ja, uh, inderdaad, het is wel ook een leuk onderwerp om over te schrijven. Ja. Over. Maar ja, en dan heb je Bram, echte tekstschrijver. Uh, en die geeft je drie woorden en je hebt een lach uh, een dolletje met elkaar. En ja. nou, de volgende en, dag dan, en, schud, ja, dan heeft ik, uh, hij iets uit zijn mouw geschud. <laughs> ja, dat is, dat is leuk. En, ja. uh, dus het is, het is niet iets autobiografisch in je dacht van tevoren van joh, daar gaan we dit liedje gaan we maken. Nee, uh, de, de, ja, daar heb ik gewoon hulp bij nodig. En ja. dan kan dat goed. Ja, het is, uh, dit is niet toevallig gevraagd door een, een datingsprogramma die uh, dit nummer wil gebruiken voor zijn programma. Of, uh? we, we hebben wel een <laughs> poging gedaan om dat te doen. Uh, want ja. Ik vind dat, uh, daar zet ik even mijn waarschijnlijkheid opzij... Ja. maar ik vind dit wel een lied van een datingprogramma. Ja, ik, ik heb hem beluisterd inderdaad. En, dus ik moest <laughs> daar gelijk aan denken. Ik denk, ja. nou is er niet een programma ja. die, die zich daarbij uh, wil aansluiten. Helaas nog niet. Nee, nee. Maar wie weet. Ja, bij deze <laughs> kan, het, kan het alsnog, dus wees snel. <laughs> ja, inderdaad. We mogen contact opnemen. Ja, hé... Hey, um, nou ja, noem nog één keer de, de site waar je op te vinden bent. Ja, robinkroek.nl. En uh, ja, daar kunnen mensen, een, uh, mochten ze interesse hebben... een formulier, aanvraagformulier invullen. Uh, en dan, uh, ja, uh, ontzettend leuk hè, om in ieder geval in contact te komen... met mensen die ja. interesse hebben. En uh, nou goed, uh, dan uh, kunnen we elkaar misschien uh, ja. op een feestje of, uh, of iets uh, ontmoeten. ontmoeten ja. Hey, en uh, nou ja, ook uh, voor degenen die uh, dus een, uh, even plan zijn om nog een, een datingprogramma te maken, uh, dan kunnen ze altijd nog uh, jou uh, benaderen voor uh, ja, deze single natuurlijk. Ja, ik zou, en, echt, ik zou het niet laten liggen. Als, nou ja, als er ja, mensen zijn die, dat, uh, ja, die in de tv zitten. Dat, dat, uh, <laughs> dat moet goed komen. Ja, dat denk Doeg. ik ook. Hey, we gaan hem eventjes luisteren en dan gaan we zo uh, ja, gaan we, uh, afsluiten met jou. Helemaal goed. Robin Kroek, en wil je met me daten? En het werk is gedaan. Ga naar het café waar ik je toen zat sta. En heel misschien dat ik je daar weer zie. Je zit nog altijd in mijn fantasie. Ik wil jou, jij wil mij. We zetten alle zorgen opzij. Wil je met me eten? Wil je met me eten vanavond? Ik ben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 Ja, ik kreeg net een, een, een berichtje. Dat, ja, getug, geweldige muziek. Dus, uh, leuk compliment. Ja, ja. Nee, dat, uh, ja uh, hele fijne muziek om naar te luisteren in ieder geval. Dus ja, bij deze heb ik dat doorgegeven. Ja, nou ontzettend bedankt. Ja, dat, uh, dat, uh, hartstikke leuk om te horen. En daar doe je het natuurlijk voor. Ja, hey, um, nou ja. Uh, ja, we zijn eigenlijk aan het eind gekomen van... Uh, ja. De Eerste Uur en uh, van Robin Kroek hier. Ja. ja, ontzettend bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ontzettend leuk. En, uh, ja, ik vond het ook uh, ontzettend uh, leuk. En uh, ja, goede muziek inderdaad. En uh, ja, we hopen heel veel meer van je te horen ja. en te zien. Dat hoop ik ook. Dus uh, wat mij betreft uh, tot de volgende keer, zou ik zeggen. Ja, uh, graag. Ja, graag terug. bij deze en uh, natuurlijk uh, met de 2.0. Zo is het dan. <laughs> Oké. Okay. Laat het weten. <laughs> Oké, okay, Robin Kroek. Hey, Dank je wel.